But I just wanna stay young Ja, zeker, dit uh, was Uniform Child uh, Daar ja. begon het uh, min of meer mee Is Toch wel mijn favoriet dit nummer ja, maar ja. Ja, Het moet ook de vooruitgeschoven uh, um, Ja, het moet een vooruitgeschoven Nummer zijn van De uh, debuut cd van uh, Ubericht. <laughs> en wij hebben hem al Een, een aantal malen hebben we hem al hier op de radio vertoond en laten horen. Dus nu ook weer. En het in de twee uur. Ja, het is ook, ook lekker om zo nummer, met zo'n nummer te beginnen in, in een uur. Dus uh, het, het, het komt meteen binnen pad. Weet je? Het, uh, uh, ze zitten hier nog. Uh, Donata en Chris van Ubericht. Marnix uh, is er niet bij vandaag. Marnix uh, is bezig in carré. En, maar in gedachten uh, zal hij hier uh, wel zijn. Uh, uh, dat nummer, uh, Uniform Child, ik heb het uh, jullie uh, uh, op het uh, podium van Winston Kingdom zien doen. En het, het spatte er gewoon echt werkelijk van af, moet ik erbij zeggen. Het, uh, alles klopte gewoon, vind ik, uh, vond ik op dat moment. Nou ja, goed, het is natuurlijk ja. super. Ik weet nog dat wij voor het eerst dat gingen doen met een echte drummer. Ja. En een bassist. En dat is. Dat ik weet nog dat ik echt heel erg gelukkig was die dag. Omdat ja. het dan toch echt tot leven komt. En, en, en ja, dat, dat is geweldig om te ja. doen. Uh, je noemde het al, hè, de band, uh, normaal gesproken zijn jullie met z'n drieën, maar live. Hebben jullie er twee bij? Ja, hebben we Jo Bollinger op bas en Jelle Huibers op de drums. Ja, hoe belangrijk zijn ze? Ja, hoe hoe belangrijk... belangrijk zijn ze? Ja. Um, nou ja, zo, we hebben het in eerste instantie. Uh, probeerden we het met een tapeje te doen. Dus ja. dat we de drums op tape hadden staan. en dan wel al een echte bassist erbij. Uh, maar ik, dat voelde zo ontzettend lullig. Ja dat we besloten om er toch een echte drummer ook bij te vragen. En ja, dat voegt gewoon een hele extra dimensie toe. Ja, ik zag Jelle ook, maar hij kan behoorlijk vette drummen Ja, dat kan niet zeker. Ik kan wel Ik kan inderdaad ook. zeker wat. Dan zijn jullie ook niet over nacht ijs gegaan. Jullie hebben ook gewoon gezocht van... Nee, we hebben met hem Marnix en ik hebben met hem een schoolproject gedaan. Hij is van de jazzafdeling eigenlijk. En we hadden een project waarbij we Psychedelica de, door de jaren heen gingen spelen. Ja. En het uh, ja, samenwerken met hem beviel gewoon uitstekend. Hij ja. is niet alleen een fantastische drummer, maar ook nog eens een fantastische vent. Ja. Dus toen we bedachten dat we de drummer wilden... ik geloof niet dat we ja, iemand anders hebben overwogen eigenlijk. Nee. En gelukkig vond hij het uh, leuke muziek en wilde hij graag meedoen. Ja, is dat, is, dat moet natuurlijk ook, hè? Het moet wel klikken, ja. alles en dat ja. wat. Want uh, als jullie dan op een gegeven moment met z'n vijven op het uh, podium staan. Want ja, uh, die nummers zijn, zijn dan opgenomen met jullie drieën. Dat lijkt me ook niet uh, even 1, 2, 3. Uh, we gaan even die nummers uh, even lekker live op het podium uh, spelen. Ging dat, dat daar ook nog iets aan vooraf? Nou, het, het viel wel mee. Het was eigenlijk heel leuk. Want het, uh, we voelden wel zo in de eerste repetities. Dat is hem nog niet. Mm -hmm. uh, maar toen... ...toen werkte het steeds beter met het... ...ja, ik, ik noem het altijd vertalen naar lijf... ...want het is ja. echt zeg maar alsof je het even... ...naar een ander eilandje brengt... ...en even zegt van oké, okay, hier, hiermee moeten we dus in het echt werken... En uh, ja, ik weet niet. Ik, wel, ja, ik vond uiteindelijk de keuzes Jelle en Joep echt goed. Uh, ja, Jelle is gewoon een geweldige drummer. Die ja. zit eigenlijk op de jazz uh, afdeling bij het conservatorium. En uh, Joep is een uh, hele goede bassist en zingt ook heel mooi. En ik, ik vind het echt nog steeds een hele goede keuze. Ja. Uh, wat ik ook uh, tussen, tussen de regels door. Uh, jullie pionieren dus eigenlijk voortdurend aan. Dat betekent dus ook voor die twee extra uh, mensen die op het podium dan... Dat uh, betekent ook voortdurend in beweging uh, blijven uh, in dat, dat, dat opzicht. Dus ze moeten wel uh, op de hoogte zijn van, van wat jullie uh, met z'n drieën eigenlijk uh, bekokstoven als het ware. Ja, we sturen ze wel op zich. Ja, we sturen ze dingen op en, en we gaan met ze zitten. Eraan mm -hmm. en, uh... Het is voor... Het is, het is aan de ene kant is het partijen studeren, mm -hmm. Aan de andere kant is het ook... Natuurlijk, uh, vooral voor de drums uh, heel veel vrijheid. Omdat uh, nou ja, ik plemp gewoon laag na laag. Ja. Ik vond het een heel gauw... Bij feeding time ja. heb ik... Gewoon compleet los van elkaar... De, de bassdrum in, in bedacht. En het ja. patroon bedacht. En, en, en, ja. en, en uh, ja. nog een partij ertussendoor... Met stokken ja. op een ja. stoel geslagen. En dan nog ja. een hi-hat patroon. Ja. Ja. Ja. En toen, toen... Ik had er eigenlijk niet eens over nagedacht. Maar hij kwam echt zo de oefenruimte. Van, nou, ik heb even... Het was heel moeilijk, maar ik kan het allemaal tegelijk. En ik ja. had er helemaal niet bij stilgestaan dat, dat, ja. dat, dat hij dat überhaupt zou ja. kunnen doen. Ja. Allemaal tegelijk. En dat het, dat, het, dat het een ingewikkelde partij... Ik had er helemaal niet nagedacht als partij om in je eentje te spelen. Zeg maar. Het waren gewoon, ik, ik denk, veel meer in lagen. Ja. Dus ja. dat is wel heel cool dat hij dat ook echt aan kan. Ja, want in lagen, dat, dat, dat spreekt mij ook altijd. He, dat, dat, het is niet alleen even één vlak gedeelte, maar er zitten, nou, er, zitten hebben, er ook meer, in, meer dingen in. Bij, bij het produceren en, en het maken hebben we totaal geen rekening gehouden met wat live te doen is of niet. Dus er zit, het is echt puur en alleen op de sound en wat is vet. Ja, want, want dat is mijn, mijn volgende vraag. Werken jullie eigenlijk op intuïtie? Um, nou ja, muziek, ja, ik denk ja, dat het of... altijd intuïtie is. Maar het is ook wel, onze werkmanier is vooral spontaniteit, denk ik. Ja. Als je het vergelijkt. Ja, de, ik bedoel, iedereen heeft het altijd over hoe schrijf je liedjes. Hoe gaat dat nou? Hoe doe je dat? Ja. Maar iedereen doet het anders. En op een gegeven moment moet je gewoon iets beslissen. Ja. En wij hebben gewoon besloten dat we de beslissingen meteen gaan doen. En toen gingen we echt afspreken. Eén keer per week nemen we een hele dag vrij. En gaan zitten bij Christus thuis. En gewoon iets spelen, Een heel klein likje of zo voorbereiden. En vanuit daar werken. En ik ga in een hoekje. Ik, ik dus als zangeres en uh, tekstschrijver ga even in een hoekje zitten. En een tekst samen knutselen. En Marnix gaat zijn klein partijtje even verder uitwerken. En Chris gaat de drums doen. En alles wat er omheen zit. En de sounds van keyboards en zo. En het was vooral het, het doel om alles in de kamer te doen. From the, from the scratch. En uh, meteen... ...uit te voeren. Ja. Als ik uh, je zullen horen... Uh, ...bij Chris thuis... ...oefenen en uit, uitproberen. Ja, nou, ik, we hebben de hele plaats... ...opgenomen met een laptop en een microfoon. Ja. En in, de in een woonkamer. Ja, even over van de omstandigheden waarin jij woont. Zit, zitten de buren boven, nou, ik... onder, links en rechts? Ja. En dat ze dus. Ja, de uh... de nou, Chris, we nou, vinden het... het erg fijn dat je bezig bent, maar. Het is, het is ons laatst één keer overkomen. Ja. dat er om tien uur, om kwart over tien. iemand binnenkwam toen we heel hard piano aan het opnemen waren. van de jongens. Maar ja, verder hebben we eigenlijk nooit problemen gehad. We maken niet zo heel veel lawaai eigenlijk, Nee, nee want dat is ook heel veel. Kijk, we gebruiken geen verstand. Geen live drums, we gebruiken geen versterkers ja. Dus alles gaat gewoon Via de, alles dus via de computer Dus ja. uh, het hoeft allemaal niet zo hard Nee oké okay. Dus de, de partijen staan daar nou eigenlijk op de computer Als ik jou zou beluisteren Of zie ik dat verkeerd uh, Ja nou ja goed, Kijk, uiteindelijk wel Kijk, ja. Gitaar gaat direct de computer in ja. uh, We gebruiken uh, amp simulators en dus er hoeft niet een, een, een gitaarversterker heel erg hard te staan... om een bepaalde sound te krijgen. Want dat doen we gewoon allemaal aan boord. Ja. En dat is gewoon ook eigenlijk... We houden daar eigenlijk allemaal niet van, van sound zonder amps. Maar ja. we hebben dus besloten voor dit project... Dat we het zo spontaan en fris mogelijk houden. Hmm. En dat we juist daarom dat even zo doen. En Wie weet, misschien doen we het bij de volgende plaat toch zo als we het altijd doen. Maar hmm. we willen het gewoon even simpel laten, zodat we snel door kunnen werken. Oké, okay. we gaan uh, zo nog even verder praten. Want uh, die rol van die computer, dat spreekt me ook nog wel even aan. Want ja, als ik uh, zou beluisteren hoe jullie die, die inzetten voor jullie muziek, dan denk ik ook van, uh, dan heb ik daar ook nog wat. En over computers uh, gesproken, leuk bruggetje. Uh, daar er zit natuurlijk iets in, wat uh, nog uh, gedraaid uh, moet gaan worden. Uh, wat hebben jullie uitgezocht? Uh, ja, ik wil heel erg seksloos van Beck draaien. Want Beck is iemand die zowel ja. uh, in zijn muziekstijl uh, heel erg varieert. Ja. En uh, de, de manier waarop hij uh, in, in sommige nummers zijn beats knipt, en, en echt, ik noem dat beatfreaken, ja. dat het echt uh, helemaal los gaat, dat, dat heb ik, uh, wat, wat, wat uh, Fatboy Slim ook nog wel eens wil doen bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets wat in, in Uniform Child ook weer terugkomt en waar ik altijd heel erg van hou. Ja, hij, hij had volgens mij ook loser, had hij geloof ik ja, dat, was zijn, had hij, had, dat was een van zijn eerste nummers oh, die, waar hij mee bekend werd single, ja. Ja. Uh, Die hebben wij nog eens hier in een heel legendarisch programma hier, uh, ook bij C.F.M gedraaid Maar dit is een ander nummer van hem? Ja, van de plaat Midnight Vultures, het eerste nummer Sex Laws. Daar komt hij, back was dat en uh, zij heeft uh, hier ook uh, ja, haar opwachtingen uh, gemaakt, uh, ook naar aanleiding van het EP wat zij heeft uh, gemaakt. En wat ook heel bijzonder was, uh, waren de mensen die daarachter zaten. En die mensen die daarachter zaten, die zitten nu ook gewoon tegenover mij. <laughs> Donata Kramars en Chris Kok. Uh, laat ik eerst met de dame uh, beginnen. Want dat lijkt... Qua tijd gezien was ik ook als eerste betrokken Ja. in dat ding. Ja, Het begon zo dat het, uh, dat het gewoon haar singer-songwriter-project was... wat ze op school uit wilde voeren en... Uh, mm -hmm. Dus mensen ging verzamelen en zo. En dat dan ook daarna daarmee door wilde gaan. Yeah. En toen vroeg ze ook mij om wat percussie te doen. Toen had ze nog geen drummer. Wat percussie te doen en arrangementen een beetje mee te helpen. Um. En, en vooral background vocals arrangeren yeah. eh, en doen. En, eh, dat heb ik gedaan. Om, yeah. En ook op de plaat ingezongen. Toevallig en ook ik, heb deze, ook. ik heb ook Chris Kok aangeraden als, ja. als producent. Ja. En ik heb bij, deze, bij, dit, bij dit liedje net, daar ja. zit mijn stem in. Ja, Like a Lily Among Thorns. Mm. Ja, het is een schitterend nummer vind ik eerlijk gezegd. Dus ja. uh, uh, dan ga ik uh, ook naar jou Chris, want uh, jij hebt ook een aandeel hierin uh, gehad. Uh, als producer hoor ik uh, net. Maar uh, volgens mij heb je ook uh, enkele partijen hier uh, op... Uh, ja, ik heb, het, gedaan. ik heb het opgenomen, de EP. En het idee was eerst uh, gewoon piano zang en bas. Mm -hmm. En misschien nog wat andere dingen. Yeah. En daar hebben wij een beetje over nagedacht wat het dan zou kunnen zijn. En uh, ja, bij dit nummer uh, had ik het idee, of hadden we het idee dat het dat het wel mocht exploderen aan het yeah. eind. En um, ik hoorde daar uh, die die drums bij. Dus die, en, uh, wat, we wilden, uh, wat op Bonnivers plaat eerst op plaats staat. is uh, dat ja. op een gegeven moment de drums gewoon helemaal compleet random uh, noise wordt. Ja. En dat, dus dat hebben we ook. We hebben een dagje op school uh, gewoon een microfoon neergezet. Ja, ja, ja, ja. En gewoon allebei met stokken die kamer <laughs> rondgerend. En overal opgeslagen waar <laughs> ja, we uh, ja, ja. wat we konden vinden. Ja. En uh, nou, ik heb ook die gitaar uh, noise gitaar uh, ingespeeld. Oh. Daar, hierop. Ja. Um, hoe is het om met Elena uh, te werken? Hartstikke gezellig. Ja. Ja, nee, ik, uh, ik, vind, ik vind het. Uh, het zijn hele mooie nummers. En uh, ze heeft een hele mooie stem. Ja. En het is een schatje ook. Ja, ze verdient eigenlijk ze meer, verdient <laughs> meer. Ze verdient meer. Uh, in jouw optiek. Meer dan wat? Um, gewoon om uh, meer aandacht ze te krijgen. Ze verdient meer aandacht. Ja, nou, ja zeker. Maar ze, ze is net zoals wij allemaal. We ja. Staan nog een beetje aan het begin van de carrière. Dus ja, okay. dat komt allemaal nog wel. Ja. Uh, dat is even de uitstap uh, naar Helene Mee en ook jullie uh, betekenis uh, erin. Uh, kun je ook zeggen van misschien dat daar ook iets is wat je... Ja, dan gaan we weer terug naar jullie uh, verhaal van de Zit er dan toch een klein beetje elementen in. in De, in de, in de, nou, de manier, de, de, de manier waar het op, waarop het is opgenomen. Is ja. wel dezelfde manier waarop we weer opnemen. Het verschil ja. is dat deze nummers al geschreven waren. Ja. Voordat we het gingen opnemen. Ja, ze ja. ja, heeft inderdaad een hele andere werkwijze. Hoe ze naar de nummers toe gaat. Zeg maar. ja. hoe ze, want zij maakt het allemaal in haar eentje af. Ja. Um, maar ja, die arrangementen. Die, die hebben jullie dus samen gedaan. Ja. Ja, het, is, het is heel anders. Ze heeft een hele andere werkwijze en zo. Ja, uh, maar goed, een werkwijze is een, is een werkwijze. Uh, Wij hebben ook verschillende werkwijzes per band. Ja. Dus. ja dat, dat, dat, volgens mij is dat inherent aan de muzikanten die het uh, die die do, doen. Hè? Ja. Um, nou ja, dan komen we weer, weer bij jullie uit, zeg maar. Uh, de EP-presentatie hebben jullie al gehad. Uh, hoe, hoe, hoe snel is het... Ja, hoe, hoe is het daarna nog uh, gegaan eigenlijk? Was dat jullie ook trouwens jullie eerste live optreden? Volgens mij niet. Het was het tweede live. Ja, dat dacht ik al. <laughs> uh, <laughs> ik dacht het al. Maar is daar nog iets uit voortgekomen? Is, want, want volgens mij is er, was er ook pers aanwezig. Ja, we hebben sowieso de EP wel rondgestuurd naar een heleboel mensen. Uh, een heleboel pers en, mm -hmm. en, en, en dingen. Uh, Marlixus Mar is dus nu erg uh, druk met carré. En uh, Danata is net naar Duitsland geweest voor, om een plaat op te nemen mm -hmm. voor haar eigen band. Ja. So uh, ja. Ik uh, ben van plan uh, rond de jaarwisseling ook te beginnen met de opnemen van mijn album. Ja. Dus we zijn allemaal heel druk met onze eigen projecten ja. op dit moment. Um, nou ja, wat het leukste was van de release was gewoon het, het, uh, het staat er nu op. Ja. Dus, uh, iedereen heeft het nu echt gezien. En... Ja. Volgens mij was het wel heel duidelijk dat, dat er sommige mensen zijn die, die hier echt in geloven. En, ja. ja, ik geloof er ook in dus. Ja, en dat is, dat is heel fijn om even dat realistisch te, te maken. Zeg maar echt, ja. echt te laten zien dat wij bestaan. En ja. dat, dat, dat is nu even stom dat het, dat het wegvalt. Maar ja. ik denk dat we juist daarom ook nog harder zullen gaan zodra we weer meer tijd hebben. Ja. Want aan de andere kant denk ik ook van: als je elkaar vrijlaat in elk project wat je doet, zou dat ook niet. Zeg maar jullie onderlinge uh, samenwerking alleen maar weer versterken. Tenminste, dat is mijn opvatting daarover. Ik denk dat het wel op zich, ik bedoel, het hele, we hoeven hierdoor niet te haasten. Omdat nee. we gewoon weer weten, oké, okay, nu kan het even anderhalf maand niet, maar daardoor gaan we juist wel lekker rustig plannen hoe we verder gaan en elke ja. stap heel goed uh, voorbereiden. En dat, dat kan wel een heel groot, een heel groot voordeel worden. Ja. Dat zien we dan wel. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, hebben we wel allemaal heel veel zin erin. Dus ja, dat, dat, dat is sowieso goed. Ja, dat is misschien ook uh, leuk, hè. Dat je dan, uh, het is net zoiets als uh, een, een speler van het het Nederlands elftal die uh, eh, eerst bij zijn club en in, in, in door die moet ik weer. Uh, van Percy, bij Arsenal. En die vindt het leuk als hij weer in het Nederlands elftal uh, loopt te spelen. Dus Zoiets bespeur ik ook een beetje als ik niet dwars ook... Ja. Uh, dat het op... het voedt elkaar. Ja, ja, al die projecten, ik. daar word je weer, daar raak je weer geïnspireerd. En dan kom je daar verder en dan kom je weer terug met nog meer inspiratie. Ja, en dat maakt ja. de band dan geeft een energie. Ja. Het geeft, geeft gewoon motivatie. En inspiratie en energie. Ja, ja want uh, Chris jij zegt. Uh, jij bent ook met, uh, met, uh, met wat projecten bezig. Is dat uh, je eigen project. Of is dat uh, iets waarmee je met een andere band weer uh, bezig bent. Uh, uh, Civil allebei. Union bijvoorbeeld. Uh, Civil Union is mijn eigen band. Dat ja. zijn mijn eigen liedjes die ik ook solo speel. Ja. Maar dan met, een, uh, zes, uh, met zes man uh, ja. in de eter geknald. Ja. En uh, daarnaast zing ik in de live act van Wooden Saints. Dat is een... Uh, tienkoppige band die uh, hele mooie popliedjes speelt. Die staan binnenkort op uh, Noorderslag. Noorderslag? Yes. Ja, uh, dat, dat is niet, uh, niet verkeerd. Hoe zijn ze, want dan maak ik even een uitstapje. Ja. Maar goed, uh, hoe zijn ze daar uh, bij jou uh, terecht gekomen? Uh, dat is het project van uh, Arjen de Bok en Victor van Wouderberg. Dat zijn twee mensen die net zijn afgestudeerd van het consultorium. Ja. En die hebben met z'n tweeën uh, een plaat gemaakt waarbij ze heel veel met andere mensen hebben samengeschreven en zelf hebben geschreven. En ja. dat hebben opgenomen. En toen moesten ze voor hun eindexamen dus een live band bij elkaar zien te krijgen. Ja en daar hebben ze mij voor gevraagd om, zo, de, de, hun eerste vraag was Chris wil jij misschien uh, één of twee liedjes zingen bij ons eindexamen dan ja. <laughs> zei ik uh, ja, ja, dan moet ik weer even nadenken Nee, dan zei ik ja, het is goed, lijkt me leuk weet ja. je wel, en uh, dat werden er toen drie, dat werden toen vier, ja. en dat werden er toen vijf en uh, toen we deden we mee aan de popronde dus te, uh, inmiddels sta ik er één keer per week uh, met Moen en Zijns op het podium ergens ja. in Chichax Extra deel. hoe is dat dan weer? Nou, als je dan weer uh, ergens uh, in het land uh, met... Uh, nou uh, ja, het, het leuke van die band is dat het uh, allemaal uh, super lieve, leuke mensen zijn. Nee. En het is echt een genot om in die bus te stappen elke keer weer om ja. met ze uh, gewoon met te Wat? Ja, en ja. dan uh, moeten we meestal uh, om vier uur ergens soundchecken en om elf uur spelen, weet je wel. Dus ja, we ja. zitten heel erg met elkaar opgeschreven en ja. dat, is, dat kan niet met een betere groep mensen zijn. Nee. Maar dat moet je je moet het ook met elkaar leuker ja. bij en uithouden, ja. natuurlijk. Uh, dan hebben we het even over, ook over, over jouw, uh, zeg maar, jouw project. Want jij bent ook met, uh, met, met, met dingen bezig. Ja, nou, het begon allemaal als, uh, als een solo ding. En toen besefte ik me dat ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Om alleen met gitaar te, te zingen en te spelen. Ik had wel nog gesolliciteerd voor de grote prijs. En één, één rondje meegedaan. Maar volgens ja. mij was het ook meteen heel duidelijk. Dat, het, dat ik dat gewoon niet leuk vind. Ja. En dat het, dat het uiteindelijk ik, misschien ooit... Ja. Maar op dit moment echt, mis ik gewoon de, de drums en de harde gitaar. En, en de, ja, dat kan dus voor mij niet. Dus ik heb uh, Ik heb het bandje en dan dus, zei, dat zijn allemaal mijn liedjes. Uh, ja. Een paar daarvan heb ik geschreven met, uh, met de toetsenist. Ja. En dat is, uh, dat gaat uh, heel goed. We hebben net een, een album opgenomen en dat is super leuk. Ja. Voor de rest zou ik me een beetje bezig met sowieso uh, nou, zo, zo school ook wel een ding, maar ik. Um, ik heb ook nog een theaterproject. Wat hopelijk ook snel weer verder gaat. Dat ja. is ook heel leuk. Dat is echt uh, zeg maar de Nina Hagen in mij. Ja, ja, ja. ja. ja. <lacht> Nina Hagen natuurlijk. Uh, ook van Duitse afkomst natuurlijk. Uh, ja. en, uh, uh, ik ik bespeur wel dat jullie behoorlijk ja, muzikale duizendpoten zijn eigenlijk. Hè? Uh, nou, we, we, we vinden het gewoon en lekker. En allerlei, allerlei zijstapjes en dat soort dingen. Uh, jullie kunnen niet stilzitten. Heb ik een beetje het idee. Nee. Nee, maar als je stil zit ja. als muzikant, dan is het ook snel over. Ja? Ja, je moet wel. Uh, en we ja, willen het ook, maar ja. het is ook... Uh, Allemaal mensen die dingen opstarten zelf. Ja, ja. en, ja. en uh, ja, dit, kijk, het is natuurlijk... Bij Wooden Sains ben ik uh, alleen maar zanger... Mm -hmm. Worden, Mij worden, worden liedjes aangeleverd. En ik zing ze live. En dat is het enige wat ik daar doe. Bij Uber Ig heb ik die rol als producer heel erg. En uh, live ben ik de toetsenist. Ja. Zanger, of... En zanger ook wel. Maar in mindere mate. Maar, en dan in mijn eigen band. Dat zijn weer nummers die ik helemaal zelf heb geschreven. Die ik zelf arrangeer voor een ja. groot deel. En, dus dat zijn allemaal ook hele verschillende rollen. Ja. En um, dat is wat het ook interessant houdt. Ja. Um, want ook over, over jou... Uh, ja, ze komen dus bij jou uh, terecht uh, Waarom komen ze eigenlijk bij jou terecht Heb je dan iets, iets wat, wat mensen uh, Zeg maar zo uh, zegt van Jouw vakmanschap Of wat is dat Waarom komen ze bij jou uit Charme. <laughs> is, het je after, is het je aftershave, Chris? Ik weet het uh, niet. Maar, uh... Ik weet het niet. Misschien moet je... Uh, dat moet je aan hun vragen. Ja. Maar ja, ik, maar het, ik, ik, ik ben wel... Maar is ego, denk ik, natuurlijk wel een beetje eigenlijk. Of uh, mag ik dat niet zo stellen? Nou, als, u, als mijn ego... Uh, of vind je dat niet belangrijk? Of... Oh, <laughs> ja, ah, het ah, is ja. ja, goed. Ja, ik, ik, ik, ik, ik vind het super tof dat ja. je mensen met mij wel samenwerken. Ja. ja. Ja, maar dat, dat, maar dat. Vooral omdat het allemaal mensen zijn met wie ik ook graag wil samenwerken. Ja, ja maar het moet natuurlijk ook klikken. Dat, ja. dat, dat, dat, dat stelden we allereerst vast. Nog even terug naar eerder. Want je zegt ook van hè, toen, toen jullie uh, bezig waren op jouw, op jouw uh, plek in de flat of wat dan ook. Ja. Uh, in de computer. Ja. Hoe belangrijk is een computer in de muziek? Um, nou ja, kijk... Het, het grote voordeel van de tijd waarin we nu leven... Is ja, dat... Uh, als, je een, als je een MacBook hebt... Ja. Met een interface... En een, een microfoon... Dan kan je een plaat maken die klinkt als... Een plaat die tien jaar geleden... Waar je een studio voor nodig had. Ja, ja. En um, er zijn natuurlijk beperkingen. maar En de, dat maakt het uh, voor ons heel makkelijk... Om deze manier van werken te hebben... Mm -hmm. En uh, ja, het is, het is niet, het is, ik, ik heb altijd zoiets van, het is nooit beter of slechter, het is gewoon anders, het is gewoon een andere manier van werken. Ja, um, over de computer gesproken, uh, track 5 van jullie... Uh Overige CD muziek mm -hmm. Is die ook weer met computer en zo. Alles. Weer, maar dat, is, dat is easy. Ja. Uh, het leuke daarvan is dat het, het eerste deel... Het begon met dat ik zei... We hadden de eerste twee nummers gedaan. Die waren in vierkwarts en vijfkwarts. Ja. En toen dacht ik... Jongens, uh, nu maar iets in 6, 8 dan. Ja. En uh, dus Marnix die ging maar iets bedenken in 6, 8 <lacht> En uh, dus dat eerste deel... We uh, een tijdje op de bank gelegen. Ja. En veel later hebben we, uh, heb ik los daarvan... Uh, los van alles gewoon een keer een koorstukje opgenomen. Want ja. dan had ik gewoon zin in. Dat hebben we vervolgens in het midden geplakt. En toen nog een reprise van het eerste deel in een compleet andere mood. en ja. Een compleet andere sound gedaan. En toen nog weer een einde daaraan vastgemaakt. Wat weer een soort uh, hommage is aan uh, I Want You See So Heavy van de Beatles. Um, waardoor het door een hele in, in vrij korte tijd door een hele serie moods gaat. Ja, ja, ja. Een soort van symfonie geworden. Nou ja, goed. Het is, het is een sym ja, jij zegt symfonie. Het is een soort symfonie geworden. Laten we dat even beluisteren. Het vijfde nummer van, van de CD Mozaïek heet natuurlijk Easy. Hier is Ubriek. Can you play me for? Daarna, Kees. Kees. <laughs> Goed. Uh, het, is, het is tien over half tien inmiddels geworden hier bij Alternative FM. Uh, twee nummers achter elkaar. Eerst Easy van Uberich. En dit dat was Oro uh, Relogio van Osmutantes uit Brazilië. Ja. Uh, je vertelde net... Uh, uit... Verhaaltje. Ja. Ja, nou dit was een nummer wat uh, vooral Marnix en ik heel veel luisterde. En uh, ik, dat is een... Uh, een band, uh, zeg maar de hippiebeweging die wij in de jaren zestig hier hadden. Ja. Dat, dat uh, waren zij voor Brazilië. En um, ze hebben een hele toffe plaat gemaakt toen. Dat is uh, naar zichzelf benoemd, de Osmentantus. Ja. En uh, dat nummer heet Orologio. En dat, ge, dat, is, dat vonden we heel tof, om, tof, omdat het echt alleen maar stem en een beetje percussie is. En dat, uh, uiteindelijk kwam dat ook terug in Easy. Ja. Uh, wat volgens mij niet echt bewust zo verzonnen was... maar gewoon omdat we dat veel luisterden. En uh, ja. En, en tussendoor komt ook een heel vrolijk stukje uit ja. het niks... en verdwijnt ook meteen weer. Ja, is en... dat ook in Easy uh, een beetje het uh, geval? Ja, dat is in Easy. Dan gaat het van het hele serieuze, zware stuk... gaat het dan over nou, dat koor van, van Chris... wat al een beetje weird is. En dan gaat het ineens naar een heel vrolijk stukje... en daarna naar een nog veel zwaarder, dramatischer stukje. Het is wel in één keer... Ja, van vooralig naar... Nou. Ja, ja, ja. Boem, het is, het is ook terug. zeker... Het heeft ook met humor te maken, denk ik. Dat ja? wij, knip, is dat, het ook misschien muziek met een knipoog, dan? Het is, we hebben heel veel knipoog verwerkt. Ja. <laughs> zeker het laatste nummer wat zo uh, misschien nog gedraaid wordt. Ik weet niet. Vast? Ja, vast. Ja, ja, uh, ja, dat is het laatste... Überhaupt het uh, uh, laatste knipoog bovenop van wat, waarom dit allemaal, weet je wel. Ja. Weet uh, als ja. Her Majesty aan het eind van uh, Abbey Road ja, ja. Ja. Een kort liedje nog even. Even gauw een minuut. uitroep, uitroep Ja, ja, ja. Even zeggen van, nou, kom, kom dit, dit, dit, is, <laughs> dit is gewoon allemaal... Ja, ik, ik zei vijf en een half, maar jij, jullie tellen die mening ook. Vijf en een half nummer eigenlijk. Ja. Uh, het, is niet <laughs> eens, het is niet eens zes nummers. Uh, een halve minuut. Maar ik, ik vond het wel, wel geestig bedacht. Ja, dat het was je... echt de ultieme spontaniteit ja. op, uh, op plaat als afsluiting. Is het ook uh, zoiets van... Uh, Kijken of we ook een kort nummer in elkaar kunnen zetten. Uh, ja, eigenlijk sinds we het nee. opgenomen hebben zitten zij allebei al een beetje te surren dat ze, uh, dat ze het uit willen werken tot een volledig nummer. Toch wel. Gaat <laughs> ja. uh, dat er ook nog een keer van komen oh, dat, met uh, dat, met Dat Vaz. heb ik helemaal niet. Ik weet het niet. Uh, <laughs> het zou zomaar kunnen, kunnen. kunnen. Nee, uh. ik wil dan meer van. Ik wil niet dit nummer uitwekken. Ik ah, vind het nummer meer. dat moet niet meer aangerekt worden. Ja. Oh, oh. Vingers, uh. Oh, oh, oh, oh, hier zit vingers nee, hier. nee, nee, nee, uh, ik vind het oh prima. Oh. Echt. Ik zit hier, geloof ik, ik, ik, ik uh, in een. Uh, in, uh, in, uh, in, uh, ik geloof dat ik. <laughs> goed, maakt niet uit. Maar uh, ja, ja, ja, je. Ik <laughs> nee, uh, ja, de een zegt: uh, van dan moet je dus niks meer mee doen. En de ander. Uh, nou, we dus, uh, nee, Ik zit <laughs> er mee. Nou ja, ja. Nou, Komt goed. goed. Komt goed. Oké, okay, ik zeg niks meer. Uh, ik laat het helemaal niet over. Uh, goed, uh, wat, wat, ik ben helemaal van mijn, uh, mijn kaarten uh, af. Uh, ja, het kan. We gaan eerst uh, iets van uh, Kees Mayfield uh, draaien. Alvorens wij uh, de uh, poëtische bijdrage gaan krijgen van Suzanne van Baal, Want het is de laatste donderdag van de maand. En dan doen we dat uh, met een uh, gedicht. Eerst dus Kees Mayfield. En daarna gaan we eventjes... Een gedicht, uh, horen hier bij Alternative FM.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 its strength And I call it fear I call it fear I call it fear, call it fear. fear. You always get But forget to give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 Say the lies you tell. We'll catch up with you one day. But hey, I guess you've got enough on your mind. Don't worry about the stuff you left behind. No, I'm not mad. No, I'm not broken. I'm just saying things, things left unspoken. It's all. Dat was een Kees Mayfield, was dat, uh, met uh, Chicken Hardness. En aan de telefoon, ja, eigenlijk uh, helemaal uit uh, haar vakantieadres, uh, Suzanne van Balen. Goedenavond, Suzanne. Goedenavond, ja. Ja, het was uh, volgens mij uh, in Ierland, wat ik van jou begrepen heb, een beetje nat op, uh, op zaterdag halverwege, uh, zondag halverwege en maandag de hele dag alleen maar buien, buien, buien, buien, buien. Ja, bijen, bijen. ja uh, daar uh, oneent Ierland zich wel een beetje voor, heb ik er wel eens het ja, idee. Ja, maar dit was echt de uh, extreemste buis die Ierland ooit heeft gehad, zei je mevrouw, ja. tegen ons. Ja, ja, ja. Maar, uh, Ierland is ook een beetje het land van uh, de poëzie en de muziek en noem maar op. Ja. Is dat ook een beetje, een beetje de achterliggende gedachte om daar naartoe te gaan, of niet? Uh, ja, natuurlijk. Ja. En de natuur en de bergen. En... Ja. Ja. Uh, maar uh, er was natuurlijk nog een prettige bijkomstigheid, dat had ik begrepen. Uh, er was nog een optreden van een echte singer-songwriter die jij een warm hart uh, toedraagt. Uh, ja. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, we staan Wolf geweest. Ja, ja oké. Okay. Nou ja goed, uh, dat, dat, is, dat is leuk. Uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, van jou, uh, want het is de laatste donderdag uh, van de maand, en uh, we hebben vorige keer uh, van jou al een eerste bijdrage gehad. En vandaag heb je er ook weer een uh, klaar. Uh, je, ja, je hebt er een voor je neus liggen die, uh, ja. die je geschreven hebt aan het begin van dit jaar. Uh, ja. Hoe is dat gegaan eigenlijk, dat, uh, de, dit gedicht? Uh, ja, ik, dat is wel moeilijk te zeggen, ja. maar... Ah, ja. Probeer het in de grote lijnen dan eventjes uh, kort uit te leggen. Uh, ja, gewoon heel veel gevoelens kwamen toen bij elkaar op dat ja. moment. Ja. En, uh, en toen uh, kwam deze er eigenlijk gewoon uit. Ja. En, uh, ja. Goed. Ja. Uh, het is uh, tijd voor jou. Uh, ja. Je mag hem uh, voor gaan dragen. Hoe heet en... hij? Oh, oh. Ja? Ja, een reflectie. Oké, okay. laat maar horen. Reflectie. Een verbondenheid. Stromend door dromen van verleden. Elke ontmoeting is als vuur. Elke lach als de zon. Elk afscheid als de regen. Als tranen van mijn ziel. Een verbondenheid. Die voelt als een betoverende klik. Als een thuiskomst. Een samenklank. Een harmonie. Een diepe vanzelfsprekende vertrouwdheid. Af te lezen in je ogen. De reflectie van mijn ziel. What you did? It Jij weet uh, hoe het uh, erbij staat uh, wat betreft uh, de laatste uh, nieuwtjes rondom uh, Fabiana. Dus, oh, oh, Als ik het allemaal weet, ja, ja, jij, weet het, jij weet het beter dan ik in ieder geval. Dus, nou ja, zover, ik weet, hoor, uh, zover ik weet gaat het goed met ja. het nieuwe ja. Dus dat, uh, dat gaat, uh, gaat, gaat de goede kant op. Ze heeft al het eerste resultaten terug. Dus. Nou, dat moeten we ik weet alleen nog, begot niet wanneer dat ding uitkomt. Nee, uh, maar dat, dat weten we een hele hoop mensen niet. Maar goed, we zijn. Uh, overigens kan ik dan weer melden dat uh, 6 november heeft ze een optreden in Rotterdam, in, het, uh, in een klein theater, Wilhelmina Theater. En de 17 november heb ik, uh, heb ik ook gezien: en dan uh, komt er een, van, ja, een soort reunie van uh, The Last Waltz, wat ze hebben uitgevoerd op Bekestein Pop. En daar uh, stond ook uh, haar naam uh, Fabiana Dammers ook uh, bij als gastmuzikant. Rondom Wouter plantijd en uh, nog een paar van uh, die mensen die in de vaste kern van uh, The Last World zitten. Dus uh, dat is uh, in de patronaat 17 november op een woensdag uh, te zien. Dus dat uh, zijn een beetje even de, de, de, de nieuwste dingen rondom uh, Fabiana Dammers. Uh, weer terug naar uh, Chris en Donata. Want die zitten er nog. en uh, Dat vind ik altijd zo prettig. We hebben dus nu 3,5 minuut... Om het allemaal netjes tot een einde te brengen. Want ja, het laatste nummer is een halve minuut. Dus, uh... Handig. <laughs> ja, dat is handig. <laughs> uh, want ja, uh, jullie hebben het al gezegd, hè? projecten en, uh, en dit. vast, uh, want dat is het laatste nummer wat, uh, wat klaar staat. Gekkigheid, uh, wat dachten jullie? Uh, we even humor humor. Even, uh, nou, het, het heeft wel iets met de spontaniteit te maken Dus we, waarom doe je het moeilijk Ik Maak gewoon een nummer af in ja. een dag En in dat een was dag. een beetje ons doel En soms maakten we, ons, uh, maakten we het voor onszelf belachelijk stressvol ja. En uiteindelijk was dat liedje echt zo'n zo grote relief Toch? Ik weet <laughs> niet Dat voelt voor mij zo'n beetje ja. zo van, uh, Kijk, je moet het gewoon doen En dan komt het wel goed Ja Volgens mij is dat ook het enige nummer wat niet op een kliktwerk is. Wat? Ja. Oh, ja. Het enige nummer wat we ooit hebben gemaakt. En wat niet op een clicktrack is ingespeeld. Oh. Niet helemaal doorgepland. En doorgestructureerd. Nee. en Het uh, is gewoon een beetje uit de, de mouw ja. gekomen. En uh, dachten van. Letterlijk. Mike, uh, dat, Chris heeft het Mike aangezet. En zei van. Hé hey jongens. Even heel veel met glazen. Zo, ja. En zo. lawaai maken. En een beetje. Woehoehoe. En uh, nou, toen ging hij gewoon het mic aanzetten. En dat, dat staat op. Uh, gewoon die eerste take staat al op. Ja. <laughs> die eerste take. Uh, Komt er dan nog een tweede tijd, Een derde tijd? Nee, dat was gewoon alleen het, het achtergrondgedoe. Uh, ja. uh, en ja, de, de rest is ook allemaal geïmproviseerd eigenlijk. Al die zanglijntjes. Ik hoor wel iets uh, zeggen over bijzondere instrumenten. Glazen. Ja, we wilden hier een beetje... Op een gegeven moment in het laatste stukje zit een soort feestambiance geluid. Dus dat waren we even aan het Ja, is dat ook iets misschien voor een volgende iets met Uber Dat je ook bijzondere instrumentjes gaat gebruiken? Dus in plaats van een glas of een fles Er staat bij feeling Times, we hebben al een glas gebruikt als percussie. En ja, hebben we al gebruikt als... Uh, is dat staat wel gratis te downloaden op Bandcamp. Ja. ja, dat is misschien nog even wel handig om te zeggen. dat De, de EP is gratis te downloaden voor iedereen. Uh, via uber .com kan je alles vinden. delen op Facebook en zo. Allerlei handige dingen. Ja, ja dat, dat, zou, dat, zou, dat zou heel erg leuk zijn. <coughs> Want ik, ik, ik heb toch een beetje het idee dat, er, dat, er, dat het heel langzaam dat, die, dat het spul gaat groeien. Dat Zo'n dat, dat, dat voorgevoel heb ik, heb ik daarbij. Nou, ik hou je eraan. Ja, ja, ja goed. Uh, ik vind het al uh, gewoon uh, überhaupt wel leuk dat we hier uh, jullie al uh, hebben met, met dit, uh, met dit uh, verhaal. Uh, ja, nou ja. Het, uh, is er nog een optreden, uh, nog even tussendoor, nog binnenkort van jullie te verwachten? Ja, we zijn in november twee optredens in Amsterdam. Ja. Dus op de zevende in de Music Q en de 21ste in de Waterhole. Ja. En dan hebben we in februari een, een optreden in Soest. Ja. Uh, op, en in uh, Nijmegen op 16 maart. Dat staat allemaal op onze Facebook. Ja. Dus dat is facebook.com slash er komt ook nog meer aan, dus uh, blijf ik maar checken. Ja, en ook op uh, de website, dat heb je al genoemd. Uh, www. en dan uber Juist. Uh, ik vond het hartstikke leuk dat jullie, uh, dat jullie er waren. Uh, deze, ja, bedankt deze... voor de uitnodiging. Ja, en uh, het is alleen jammer dat we, dat we Marnix even er niet bij hadden. Maar goed, maar dat gaat dan... Volgende keer. Ja, lijkt me ook een uh, goed idee. Ik uh, wens jullie uh, heel veel uh, succes met, uh, met de volgende projecten. <mund sigue> en uh, wij gaan afsluiten, want het is weer bijna zover. Uh, bijna. Bijna, ja. Het, uh, het zit erop. Volgende uh, week weer. Volgende week gaan we weer een reguliere uitzending uh, doen. Zonder gasten. Ja, zonder gasten. Dat, dat, dat wordt weer even wennen. Want we hebben twee weken lang hebben we, uh, gasten gehad. Eerst, uh, moet ik gewoon In uh, meedoen? Twee, ja, dan moet jij weer gewoon meedoen. Ja, dat is dus weer heel gevaarlijk. Maar goed. Uh, de laatste. Want het is inderdaad een, uh, een nummer van een halve minuut. Ja, ik wou hem nog draaien. Ja, uh, dat gaan we ook uh, doen. Maar dat moeten we nu doen. Hier is vast. Baby got a mustache, just left time. The, couch. the explosion of your head sounded so cheerful bye bye. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5